2 uur van See It of jouw CFM Zandvoort 106.9, 104.5 Of natuurlijk lekker via Text TV, lekker onderuit gezakt op de bank En wie weet heb je je bank en stoelen wel opzij geschoven en heb je één grote dansvloer gemaakt Dat zou heel goed kunnen met deze plaat, kortje, nummer 1 in de top 40 En ja, deze plaat, Somebody That I Used To Know Draaiden we dan maar lezen een keertje lekker in de Jotsuki Bootleg ik zeg al, het tweede uur. Dat gaat goed van start. Want we beginnen vanavond met een uur lang Roger Sanchez in de mix. Dit is hier het op jouw Zandvoort. Hou hem hier. Tot aan 11 uur. 506.9. en de trek waarmee roger Sanchez over is een alle nieuwste binnenkort uit te komen trek animals binnenkort hoor je hem dus op steld records als ik het goed heb tweede week november maar nu hier al in de mix roger Sanchez. in de speciale 2011 amsterdam dance event mix We'll je nog bent ingezakeld op jouw CWM Zandvoort 106.9. Zie het in de house. Met een speciale kids Mix van No One Else aan DJ Roger Sanchez. De speciale MCM Dance Event Mix. Tot aan half uur is hij bij jou. Kom hier. Hier met zijn speciale Amsterdam Dance Event mix op jouw CVM Zandvoort En ja, niemand minder dan Roger Sanchez, Cascade en Prok Fitch Zullen het Amsterdam Dance Event in stijl afsluiten tijdens de closing party op zondag 23 oktober Dus mocht jij naar deze set van hem denken van nou, die wil ik wel eens een keertje live zien Zeker gaan want de Grammy Award winner Roger Sanchez uit Amerika zal tijdens een unieke drie uur durende set zijn fans meenemen op een reis door House Music. Zondag 23 oktober zullen de Escape en Stealth hosts zijn van de officiële Amsterdam Dance Event Closing Party en zij hebben hiervoor een waanzinnige lijn-up samengesteld. Roger Sanchez is na drie decennia een van de meest legendarische DJ's met memorabele optredens tijdens werelds meest exclusieve evenementen. Mega-hits, bekroonde radioshows en zijn geprezen combinatie Release Yourself staat Roger nog steeds aan de top van zowel de underground als de mainstream house scene. Special guest is Cascade, ook uit Amerika, en deze momenteel een van de grootste namen uit de dance serie. In de US en ook binnen Europa heeft zijn naamsbekendheid grote vorm aangenomen. In Amerika is hij recent nog benoemd als nummer 1 DJ. Tijdens Roger Sanchez' Release Yourself Extra Vakantie in Ibiza zorgt hij ervoor dat het publiek in amnesia compleet losging. Tijdens Amsterdam Dance Event zal hij dit nog eens dunnetjes overdoen. Ja dan de heren Proc en Fitch uit, uh, uit Engeland dan scoorden een grote hit bij Stealth Records met hun remake van Todd Terry's uh, klassieker Something Going On Deze tune uh, heb je ongetwijfeld vaak voorbij hier horen komen bij zie je het of in de clubs natuurlijk want de tune was afgelopen zomer veelvuldig te horen op alle dansvloeren De boys uit Brighton staan op het punt om wereldwijd door te breken dus dit is je kans om de mannen live te zien draaien de tweede zaal in de Escape, Escape Deluxe, zal worden groot door met met Delivio Reven en Aaron Kill, Michael Mendoza, Leroy Styles, Mitchell Niemeyer en Giancarlo back-to-back -back met Owen Joy. Dus zondag 23 oktober 2011, zet hem vast in je agenda. De line-up is bekend. Kaarten kosten 15 euro. En het begint om 10 uur dit feestje en om 5 uur mag je weer lekker naar je warme bedje... Wil je kaarten kopen, ga dan naar de site van Stelt of naar de site van Amsterdam Dance Event. Ik denk dat je het overal wel tegenkomt. Zorg in ieder geval dat je die kaart in huis haalt. Want ik denk na het begin van aankomende week, de maandag, dat alle kaarten in de uitverkoop zijn. Of liever gezegd, gewoon dat je geen kaart meer kunt krijgen. Van Roger Sanchez, Amsterdam Dance Event 2011. Mix gewoon weer aan het einde van een nieuwe aflevering van See It. Vrijdagavond, de 14e oktober. Volgende week vrijdag. midden van het speciale Amsterdam Dance Event zijn we weer bij je met een nieuwe aflevering van See It. Blijf ook lu rustig luisteren naar de overige programma's van jouw CFM Zandvoort op de 106.9, 104.5. En natuurlijk via CFM Tech TV. Mijn naam was DJJK en ik zeg tot volgende week vrijdag. Tot ziens!